Goedemorgen, ik ben Joket Eertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Wat mag je nou wel en niet eten als je zwanger bent? De gezondheidsraad heeft alle voedingsadviezen nog eens op een rij gezet. Want dat was een beetje een onduidelijk zootje. Er was overal informatie te vinden, ook op het internet. En uh, ja, ook broodje-aapverhalen zaten daartussen. Dus even een eetlijstje. Zwangere vrouwen moeten twee keer per week vis eten. Ligt er dan wel weer aan welke? Denk aan, aan schaar, schelvis, school, tong, bijting. Ook is het belangrijk om supplementen te slikken... zoals foliumzuur en vitamine D. Laat dingen als filet americain, liters koffie en zoethout thee... wel even negen maanden staan. De werkloosheid na corona lijkt mee te vallen... Economen van het Centraal Planbureau hebben de cijfers op een rijtje gezet... en zagen dat de economie er sowieso best goed uitziet. Doordat de overheid veel steunpakketten uitdeelde, lijkt de schade mee te vallen. Amazon vernietigt in Engeland jaarlijks miljoenen spullen. Een oud-medewerker zegt tegen een Britse tv-zender... dat er elke week meer dan 100.000 televisies, laptops, koptelefoons... boeken en mondkapjes worden afgevoerd. Ongeveer de helft gloednieuw, de rest teruggestuurd door klanten. Premier Johnson zegt dat er een onderzoek naar komt. Na de EK-winst van het Nederlands Elftal zijn door het hele land mensen de straat opgegaan. Of eigenlijk rotondes opgegaan. Zo'n duizend mensen in oranje kleding bouwden een feestje op rotondes in Apeldoorn en Bunschoten. In Enschede sloeg de stemming om en werd er op een rotonde gevochten. En in Nijkerk ging het zo tekeer dat de ME moest ingrijpen... Op veel plekken was het ook gewoon hartstikke gezellig. In de Johan Cruijff Arena zaten gisteren weer een hoop bondscoaches op de tribune. Die heel vast vooruit keken naar de pot van komende zondag. Als we tegen grotere landen komen, zoals Duitsland en Portugal, dat wordt het zwaar. Portugal, we pakken ze. Als die Ronaldo een goede dag heeft, dan ben je natuurlijk gewoon de shark tegen Portugal. Portugal heeft een lekker ploeg hier, Ronaldo in dat ploeg Duitsland. Frankrijk is de wereldkampioen, dus ja, wat moet je dan kiezen? Ja, F, ja, dan ben je wel gewoon een beetje de lul.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 Zandvoort Zomvoort heeft het, het. Um. en jij beleeft het. Zon, zee, Zon. Zandvoort een um. zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Nu in Zandvoortse zachte. Welkom bij ZFM. De kant nog wel show. <laughs> ZFM, het geluid van Zandvoort. Goedemorgen, ja, mannen. Goedemorgen. Goedemorgen. Zijn we weer. De wel ja, ja, ja. Show bij uh, ZFM. Het is uh, tien over tien. En uh, aan mijn linkerkant, Jaap Koper. En aan mijn rechterkant, Frank Paardenkoper. Tino over tien. Maar Tino alleen is Tino nog niet... Ik weet niet waar we is. Tino is. gebleven eigenlijk. Ik denk dat hij Misschien... nog met zomerreces is. Ik, ik denk ja. het ook. Misschien moeten we hem even bellen en vragen wat het verhaal is. Ja. Het ja, zou goed. best kunnen, maar uh, we, we doen het vandaag met z'n drieën. Ja. En uh, ik ben bang dat het allemaal goed komt. Geen, we hadden het net heel even over uh, de gevallen regen van afgelopen vrijdagavond. De gevallen regen, Frank. Nou, dat heeft, ons, uh, dat heeft mijn weekend wel uh, doen, uh, doen bollen. Holy cow, man. Ik ben de hele weekend bezig geweest met onze, onze buren... om uh, proberen alles uh, leeg te krijgen. De, de, de liftschacht... Uh, daar stond anderhalve meter uh, Hè, in de liftgracht, uh, oh, ja. Cow, dus yeah. die hebben we allemaal met een dompelpomp eruit weten te pompen. Maar ja, dat moet dan allemaal weer naar de ja. voorkant van de garage. Weet je ja, en, en, moet dan, je oppassen, dus en, en niet net zo hard naar binnen ja, lopen. Precies. Dus, uh, <laughs> en nou, daar hadden we dan ook weer een pomp die uh, dat, dat water dan weer. Dit legt. is maar eigenlijk dus... waar, waar is de grens, is dit iets wat. Uh, wat de grens is de... bij overlaken. Ja? Linksaf. Linksaf. <laughs> maar is, waarop de brandweer zegt, zoek het uit, of waarop de brandweer het nog doet. Nee, de brandweer doet niks, joh. Dat zeg ik. De brandweer nee, en doen. dat kan ook niet, want de brandweer heeft namelijk uh, geen apparatuur om dat leeg te pompen. Dat is te, te, te, niet, te, niet diep genoeg. Oh, en zou, dus ze zou het wel kunnen doen met het liftschacht. Maar, ja, uh, maar dat is niet gebeurd. De, nee, en die okay. hebben natuurlijk zoveel aan de kop gehad. Ja, denk, we we denken denk dat het neergevallen ja, is. Ja, want ik kwam bij Radio 10 vandaan vrijdagavond vanuit Hilversum. Daar kreeg ik onderweg wel een bui op kanus. Maar ik uh, kwam Zandvoort binnen. En daar was, zoals te doen gebruikelijk zou je bijna zeggen... de kostverlorenstraat, één uh, grote... Uh, Basin, dat stond in het diepste punt denk ik ook, zo maar 30, ja. 30, 30 centimeter water. Ja, ja. En uh, op weg naar Molly zag ik dat de Kost Verlorenstraat was afgesloten. En toen had ik ook al later begrepen dat de uh, Kanaalstraat en allemaal dat soort uh, eeuwige straatjes ook alweer... weer dicht. was, uh, was onderbouwd. Ja, man, Schoolstraat was. Het was, ja. het had ook weer van een, een powerbootrace race -gehalte, eigenlijk eerlijk gezegd. Oh ja. ja. ja, ja. Ik, ik zag een foto van Chris Scholtanus. zijn een uh, fotograaf op het circuit. Chris Knalreed, ja. ja. Ja, nou, Chris. Ah, je kent hem, ja, ja, ja. Ja, Chris Hij uh, komt wel eens vaker bij Molly binnen om een, uh, om, om, ja. om een biefstukje weg te kanen. Zeker. Maar uh, die had op een gegeven moment op de Vlennemweg... had hij een... Nee, niet de Vlennemweg, Haarlemmerstraat een Porsche gefotografeerd. En daaronder zag je een plas water. Dus dan had hij eronder gezet. De Porsche, Powerboat racers. Die zijn er ook weer. Dus uh, ja, <lacht> dat was wel heel erg uh, grappig bedoel. Uh, ja, het ja. ergste. In de nou, Noord. Het gelukkig wat wij hebben, heb ik uit de overlevering van mijn vrouw Paula, <lacht> hebben mogen meemaken, was een boerend toilet. Dus dat was ah, gelukkig het enige. Nou, dat valt maar ook. Niet dat mee. valt zeker wel <lacht> mee. Maar je zou verwachten dat het Noord ook laag ligt, maar ja nee. toch niet zo laat. en uh, ja ik denk toch dat het veel meer mogelijkheden heeft om dat water naar de duinen te vervoeren uh, zeg maar uh, natuurlijk oh, oké okay. mm. en, oh, dat en dat in, ook... in, in uh, er zijn natuurlijk steeds minder tuinen met, uh, uh, uh, met gras of met ja, iedereen tegelt het dicht, iedereen tegelt ja. het dicht en dat heeft natuurlijk hier ook mee te maken ja ja zeker Frank, hoor je nee. dat ik er verstand van heb? Nu? Nou, jij hebt niet, uh, <laughs> niet stilgestaan. Als, als, ja. als jij wateren loopt weg te scheppen in de lichtschachten, dan uh, reken ik jou tot uh, iemand die er verstand van heeft. Ja, nou, ik moet je zeggen dat wij een, een, een aantal buren hebben die, uh, die verdienen pluimen, jongen. Die, die, ik zeg, buk maar vast. Ik douw ze er wel in die veren. Want hey, gebukt is genomen. Gebukt is genomen, Frank. Ja, en dat ja, weten ja, we sowieso. Muziek, ja. Ja, uh, muziek, muziek komt her, uh, muziek van muziek her, dit keer. and road before maar even wat uh, herinneringen naar boven. Ja, de Beatles. Ja, ja. ik uh, zijn dat we heeft, natuurlijk enorm fan van. Ja, dat had even te maken, want uh, Ger had iets uh, geplaatst over zijn moeder gisteren. En ik uh, denk bij dit uh, nummer altijd aan mijn moeder. Dus wat dat gaat hebben uh, we uh, even ja. een kleine overeenkomst. Uh, dus, uh, ja, in tal van opzichten, 21 juni. Ja, een bijzondere de lang, dag. De langste, ja. dag, langste dag, maar ook de verjaardag. Van Ger's moeder. Ja. En ik, ik, ik vind ook echt. Uh, je, mo je moet. Uh, weet je wel, je ouders uh, nooit vergeten. Nee, en dat, nee, je nee, moet nee. het ook allemaal aan je kleinkinderen doorgeven. Nee, je hebt, ja, ja. Ja. En zodat ze daar. Uh, en en uh, ja, mijn vader was natuurlijk een redelijk bekende zandvoorter. BZ. Een bezetter. Een bezetter. En uh, ja, dat. Dat geeft uh, dat, uh, dat, dat, dat, dat waarde. En dat moet je. Ja, ik denk dat je dat moet je doorgeven. koesteren. Ja, moet je koesteren. Ja, ja. ja. Moet je, moet je, ja. ja. ja. Dus uh, dat is een beetje het verhaal. Jongens, we hadden afgelopen. <coughs> sorry, afgelopen weekend natuurlijk uh, de Grand Prix. Kom, Daar gaan we straks uh, wel even over praten met Hans. Ja. Ja, die Om uh, half elf. Maar wat een race. Zeg. My god. Zat dit... jij over je puntje van je stoel? Ja, dit vind ik wel heel uh, bijzonder. Het was alweer verwacht dat het een optocht zou gaan worden. Of dat het een hele saaie wedstrijd is. Dat is het leuke ervan. Dat iemand al meteen na de eerste ronde al meteen 10 seconden voorsprong lijnt. Bij wijze van spreken. Maar ja, Max had natuurlijk pol, Dus die startte als eerste. En ja, dan heb je de beste kans om als eerste weg te rijden. Maar bij de eerste bocht had hij onderstuur. En schoot hij rechtdoor. En ja, dat was het daar was het even um, weer opnieuw uh, de boel uh, maar regio, reset. Maar uh, Grindbak... Uh... Nee, nee. nee, nee die Dat heb niet. je daar niet hoor. Dat nee. zijn allemaal nee. van die blauwe strepen. Oh, kijk, kijk. Het is net een dartboard. Boginkar ja. uh, is eigenlijk een, een, een, een, een, een oefencircuit. Ja. Ze kunnen ook het laten regenen daar. Dus Overigens regen dingen. Ja, dat ja. ja. geweldig. Dan kunnen ze er een natte baan van maken. Ja. Net, net, uh, net vroeger zoals uh, de, de baan Slotermarker. van een slotenmaker ja. ja. ja. Alleen maar, de baanspuiters ja. ontbreken nog. Ja, ja maar dan precies. Anders. En dat was meer ja. een uh, Gordena-verhaal dan zoiets. Ja. Ja. Ja. <laughs> dus dat was, uh, ja, was een uh, bijzondere. Maar daar gaan we straks over praten met. Uh, met onze vriend uh, Hans Botman. Ja, nou ik wil uh, toch nog even... Want jij scrolt ergens doorheen. Maar ik wil toch nog even stilstaan bij de vrijwilligersprijs. Want... Ja, dat is want, heel leuk. Want dat is, vind ik ook nog heel bijzonder. Want... Uh, um, ja, ik, ik, ik ken hem natuurlijk. Uh, ik denk jullie alle twee eigenlijk ook wel. Mick Boskamp, die heeft uh, gewoon de Niek Meijer ...vrijwilligersprijs samen met Rob Spruit uh, opgehaald. Mooi al, Afgelopen week. Oh, ja. ja, ja uh, en waar heeft hij voor gekregen? Uh, uh, dat weet ik. Dat heeft uh, te maken met uh, niemand verzand in Zandvoort. Daar heeft het mee te maken. Daar heeft, uh, Rob Spruit heeft een, uh, een supportgroep. Mm -hmm. En Mick heeft dan de herstelgroep Verslaving. En uh, ja, de jury uh, vond uh, hun, uh, hun tweeën eigenlijk uh, de, de beste de, daarin. Ja, uh, doordat zij eigenlijk ook continu ermee bezig zijn. 24-7 zijn ze er eigenlijk mee bezig met uh, dat hele verhaal. Goed hoor. En ik weet ook uh, dat ik staande de uitzending hier op woensdag... want dan deed ik ook al eens een radioprogramma... dan deed Mick dan om half twaalf het, uh, het nieuwsoverzicht. En toen zei hij, joh, ik laat het nu even los... want uh, er is iemand die mijn hulp nodig heeft. En dat, uh, dat ging voor, dus dat... Dus eigenlijk ja, al uh, voor okay. hem. En, beter, beter, uh, ja, en het, uh, even het, uh, ja, het is een beetje serieus natuurlijk ook. Maar uh, Mick zei in zijn uh, speech of in zijn dankwoord... dat hij best nog wel mot had met de burgemeester Niek Meijer. Want ja, hij heeft vroeger op de Prinsessenweg uh, gewand. En uh, daar hebben ze nogal uh, de degenen uh, gekruist... Uh, wat betreft de uitvoering van de louis carré. Dus dat uh, is eigenlijk in het kort oh, uh, ik, ja. een beetje ook in zijn dankwoord... wat uh, nog uh, terug is gekomen. Dat vond ik wel uh, ja, heel bijzonder. Ja, ja, absoluut. Ik begrijp hem. En uh, nou, daar hebben we nog uh, wat. Wat. Wat. Uh, wat. Relschoppen gehad. Ja. Op het strand. Ja. Eenzellige, zeg ik dan. Ja, ja. En er staat er een absoluut lulverhaal in de. In de relbode. Dat het komt. Omdat die jongens ook wat moeten na corona. Nou, ik heb het ja, nieuws voor ze. Dat was in de tachtig jaren al. Toen Nederland. Een van de Europese. Over voetbal gesproken. Nog heel ja. even dan. Kampioenschap had gewonnen. En er een soort van. Uh, een overschot wil ik niet zeggen... maar voldoende ME aanwezig was. Kan ik me nog herinneren dat die lui... Even de Hawaii-shirts boven op de boulevard... vervingen voor de blauwe overal en al knuppelend de zeereep afgingen. Ja. Ja. Er waren even geluiden... Dus. Uh, over afgelopen woensdag. Uh, dat, dat verhaal wat, wat jij en Tino... wel eens hebt uh, verteld... over die koning in de dag. Hè? Dat ze met die lange latten... In, uh, in, bij de grote krocht. Ja. Ja, daar verlangden ze nog wel even naar terug. Ja, uh, met de uh, en, uh, en noem maar op. Ja, een beetje zachte heelmeesters maken stinkende wonden. En daar is het natuurlijk een prachtig voorbeeld van. Want uh, de jongens, uh, onder de twee keer foei niet meer doen vlag... werden naar het station gedirigeerd. Ja. En op de trein gezet, joh. Weet je, nou goed, ik... Uh... Beter, toch? Ja, goed. Ja. Ja. Maar ja. misschien komen ze ook weer terug in de burgemeester. Die, die durfde eigenlijk nog het verst te gaan door te spreken van uh, West-Amsterdamse jongeren. Als ik het goed heb ja. gelezen. Ja, David en, Molenberg. Jongeren ja. uit Amsterdam West. Ja. Dat, dat zijn vrolijk me ook, vooral zo doorgaan. Ja. Molenberg verwacht er de komende tijd nog meer. Uh, heeft uh, gebiedsverboden uh, opgelegd. Uh, ja. Hoe gaan ze dat Maximaal termijn van 12 weken voor heel Zandvoort, ja. zegt de burgemeester. Ja. Hoe, hoe gaan ze het ja, dat doen? Nou, dat, dat niet gaat uh, heel. Uh, dan is dat het van. Ja, waar weet waar weet kom jij weet. vandaan? Dan moet hij iets laten zien. En dan kunnen ze in zo'n zakcomputer even kijken. Ook die meneer heeft een gebiedsverbod. Nou, ja, maar ben je, ben je hoe, dan, ga je, dan ga jij dus ja, de, de, de... de volgende drempel voor de, voor de Herman. Ja, maar die gasten, die gasten gaan natuurlijk niet lekker op het strand liggen nee, en nee, nee, koffie nee. drinken. Nee, tuurlijk nee, niet. Nee, dus nee. dan komen ze weer en dan wordt het weer narigheid. Ja. En dan worden ze gecheckt. Ja. En dan zien ja. ze dat ze een uh, gewisvermogen ja, hebben. Ja, ik, ik, ik wilde al zeggen, maar dan is het leed al geschied natuurlijk. Ja, ja. ja. Uh, nu moeten Want ze zich keurig netjes gedragen en onder de radar blijven als ze het zouden willen. Want als ze dus nu rel of ergens betrokken zijn bij een rel. Dat kan natuurlijk ook. Ja. En als de politie dan uh, gaat rondvragen... Ja, dan ben je ook uh, gewoon die sjaak om het even... Ja, ja, mooi precies, het in het Nederlands te, te zeggen. Natuurlijk. De, de, de sancties die daarop staan zijn natuurlijk ook nihil. En het probleem wat ze inderdaad hebben... is dat dat onmogelijk van tevoren zou kunnen... opstraffen van de racismekaart. Een En uh, stigmatiseren van bepaalde groepen. Ja, dus dat zullen dat is, we maar is, niet doen. Nee, nee dus het is niet te controleren. Kortom, muziek. Goed, Ach, Frank. Goed, goede Goeie timing. Ik, timing. Ben, ja, ik vind dit ook wel heel mooi. Ik wordt een giftjockey. Ja. Dank je. Bishop, geloof ik. Gooi je haar los. Elf geloof ja, ja. ja, tuurlijk. 1977. Uh, Zoiets? Zeg ik. <laughs> <laughs> Uit mijn hoofd. Toen je haren nog lang waren, zeker? Ja, zeker. <laughs> Zing. <laughs> Is. Elvin Bishop, dames ja, en heren. Da en uh, in 1975 was het trouwens. Uh, eind 75. Ik ja. kan me nog herinneren, want ik ben 1976 begonnen als uh, radiopromotor bij de firma Bureco in Weesp. En toen was die er niet. Ach, heel goed. kan en, me nog goed herinneren. Ja, dat was uh, volgens mij ook best wel uh, heel bijzonder in die tijd. Bureco ja. was een platenmaatschappij, als ik me uh, Wat zeg je? Platenmaatschappij, Dureco, toch? Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Zie je? Ja. De eerste, okay. pla, eerste plaat die ik moest pluggen was uh, het leger der Werkelozen van uh, vader Abraham. <laughs> en bedankt. En toen zat ik bij de VARA. En toen werd ik door Felix Meerders eruit geplikt. <laughs> Felix Meerders. Uh, of de keihard. Dat was een ja. naarling, jongen. Naarlingen. Ja, ja, Naarlingen zijn ja. nou. nou, nou, nou. Hey, Naarlingen. Oude Rups. Wat gebeurt er allemaal op sportgebied? Nou, dat ja, weet ja, jij. Goeie, goeiemorgen. Goeiemorgen Hans. Jullie konden het wel even niet laten, om te beginnen over die Grand Prix. Ja, je weet het, hè. Ja, het zei het al terecht, wat had je kunnen verwachten van deze race. Want ja, in 2018, 2019, toen u gereden werd, ja, was het inderdaad een optocht, was het heel saai. Iedereen dacht van, nou, dat zal ook weer helemaal niks worden. Het werd een van de mooiste races van de laatste, nou, ik denk wel de laatste vijf ja zeker ja, Want uh, het was een mooie overwinning voor Max. Zo'n dertiende. Uh, ik denk zijn mooiste na, tenminste vind ik dan, zijn eerste in Spanje. Hè. Want, ja, ben ik met je eens. Die blijft natuurlijk staan. Maar dit is uh, een stevige tweede plaats voor deze. Nou ja, goed. Uh, uh, Jullie hebben het erover gehad. Hè. Die eerste ronde meteen eraf. Uh, en helemaal uh, uh, vooraan. Nou, daarna kreeg je die, die undercut. He, uh, van Max. En uh, toen pa pakte hij drie seconden. toen uh, Hamilton in de, in, de, in de pit stond. En Mercedes is nog steeds op zoek naar die ene seconde. die ze eigenlijk niet konden uh, plaatsen. Want ze hadden nooit verwacht dat Max weer. Uh, voor, uh, voor Hamilton zou eindigen op, op, de, op, de, op de baan. Maar hij was zo snel in die ronde. Ja, het was eigenlijk een niet reden. die laatste ronde toen. Helemaal in de pistons heeft Max natuurlijk een wereldronde geleden gereden, ja, ja dat kan niet anders. Nou goed, uh, uh, daarna was het natuurlijk ook geweldig uh, uh, dat hij die uh, uh, tweede pist maakte met die nieuwe banden. En uh, ja, wat er toen allemaal gebeurde, uh, uh, daar heeft natuurlijk Perez ook heel goed aan meegewerkt. Ja. Die, die, die liet Max door en... Uh, toen zei je nog even van, uh, we getten, uh, pak ze, ze. En uh, ja, dat was een prachtige inhaler is. En uh, ja, het einde uh, is bekend hè, hoe dat uh, gegaan is. En uh, uh, geweldige, geweldige overwinning voor uh, Max. En uh, hij maakte in uh, 21 rondjes 19 uh, seconden, seconden goed. Ja. En dat is natuurlijk prima uitgerekend door die mensen van, uh, van Red Bull. En er zitten er op de, op de baan al een stuk of tien achter die computers. Uh, achterin daar. Nee, nog meer hoor. Ja, in Engeland heb je een heel lege... Ja. In Engeland uh, zitten er ook een stuk op 30-40 uh, ja, op, ja, op de, uh, Tja. De, ja, de Ja, de tijd van de coureurs met de Zwarte Smoelen is voorbij, Jans. Ja, absoluut ja. Absoluut, ja. Maar goed, uh, Max uh, die kon, die kon weinig zeggen tegen het team, want de radio was uitgevallen. Uh, zij kon alleen met hem praten en Max kon niet met het team praten. Dus hij kon ook niet zeggen: van zullen we dat wel doen? Of. Uh, dus uh, uh, het was een heel uh, echt een beslissing van het team. En ja, dat is uh, uitstekend uh, uh, geëindigd natuurlijk, hè? geweldig natuurlijk. Ja, en die kop van die uh, Toten Wolf was mooi, hè? Ja, inderdaad, die, toten wolf, die, ja, die, die zie je Wolf, die zie je met de week eigenlijk uh, ja. Want ja, het is natuurlijk uh, uh, ongelooflijk dat je dat je. Dat je uh, in, in korte tijd zoveel verliest hè, aan, aan Red Bull. En, ja, waar ligt dat nou aan? Is dat de motor, hè, wat uh, Hamilton zei... dat hij ze op, de, dat die op de, de, de rechte stukken... Om, om drie tiende vloers van, van Red Bull? Ik weet niet of dat zo is hoor, want ik denk dat die motoren toch redelijk gelijk zijn. Alhoewel uh, Honda die, uh, die is druk bezig hoor, om die, uh, die uh, krachtbron van Red Bull nog uh, te verbeteren. Nou, dit was een nieuwe motor, hè, dat je had? Ja. ja, dit was een nieuwe motor, inderdaad. En uh, ja, nu heeft Mercedes ook alweer gezegd, uh, mag dat eigenlijk wel... Uh, ze hebben een betrouwbaarheidsupdate gedaan, maar... je mag, je mag uh, uh, tijdens het seizoen ook geen up updates doen die de, de prestaties verhogen. Okay. Maar ja, zij zeggen, van in die betrouwbaarheidsupdate hebben ze ook iets gevonden... Uh, wa waardoor die motor nog uh, uh, iets, iets sneller uh, gaat. En, ja, dat zal ook wel weer een ding zijn, maar ja, ze we zijn natuurlijk aan het zoeken, je ziet het aan de vleugels, die ze, de, de, de achtervleugel van Red Bull die moest worden aangepast, volgens Mercedes, en nu is Red Bull weer bezig om de voorvleugel van Mercedes weer aan te vallen, <laughs> dus uh, ja, je goed, zegt, het gaat om allemaal kleine dingen, maar uh, uh, we zien dat, uh, dat Honda echt uh, heel goed bezig wordt met, met die motor. En ze hebben ook al gezegd bij de Japanners, die dus uh, volgend jaar uh, er niet meer bij zijn, dat ze ook al bezig zijn met die motor van 2022. En dat willen ze als een soort afscheidscadeau geven aan Red Bull. Ja, ja. En een hele betrouwbare, snelle krachtrol geven, die zij dan verder moeten ontwikkelen. Maar, um, ja, dat, dat kan er wel eens worden volgend jaar ook natuurlijk, hè. Maar, nou ja, als... laten we eerst dit jaar even afwachten. En, en, uh, ja, laten we dit jaar afwachten, want hij is natuurlijk nog geen kampioen, hè. Voor, nee. nee. En de volgende Grand Prix is Oostenrijk, de volgende twee? Ja, We gaan twee keer naar Oostenrijk, komend weekend en het weekend erop. Het is uh, een beetje uh, max een territorium, ja, hè? dat zou je zeggen, maar uh, uh, vorig jaar uh, was het toch uh, twee keer uh, uh, Mercedes, hoor, want de klok stond daar. Ja, dat is ook wel waar. Uh, de Hamilton en Bottas die wonnen allebei een keer. En Verstappen die uh, in uh, de Grand Prix van Oostenrijk zat uh, uh, hij allemaal niet bij de eerste uh, drie, vier. En in de uh, Grand Prix van Stiermark op hetzelfde circuit werd hij derde. Maar okay. goed, uh, daarvoor inderdaad, wat je zegt, uh, was hij natuurlijk wel... Hij heeft twee keer gewonnen daar, hè? Ja, hij ja, twee keer gewonnen daar, dus... Uh, ze kennen het circuit goed. Ja. Nou ja, uh, er zullen ook uh, mensen op de tribune zitten weer, hè? Dat is toch wel leuk dat, uh, dat er weer uh, toeschouwers zijn. België, uh, wat dus uh, een weekend voor Zandvoort zit, heeft aangekondigd dat er 75.000 toeschouwers uh, mogen komen. Okay. Monza, 12 september, dus de week na Nederland, mm -hmm. uh, daar mogen dus 60.000 zijn. Nou ja, we hebben nog steeds geen uh, absolute zekerheid dat er hier 105.000 per dag kunnen komen, maar het ziet er toch wel redelijk goed uit, uh, we starten met testen en alles erop en eraan. Zouden er inderdaad wel 100.000 man uh, kunnen komen in Zandvoort. Maar, we moeten het nog even afwachten. Ze zijn wel bezig met de tribunes, al heel op circuit. Ja. Uh, ze zijn rustig begonnen. Maar uh, ja, ze moeten toch wel een beetje, een, beetje, een beetje opschieten. Want ze hebben natuurlijk nog maar uh, negen weken of zo. Dus. Uh, Wat een ja, spektakel als het al dit gaan worden, Hans. Dat is echt, ja, dat denk Dat ze weer gaan niet kent. Ja, geweldig natuurlijk. Ja. Ik vind wel het wel nog een beetje stil buiten het dorp. Hè. Je hoort helemaal niks over. Uh, wat voor feesten er nou komen en waar. Nee, en, nee, dat is en, ja, zo. maar iedereen heeft toch nog een soort... Uh, uh, verlaten, of, of niet, corona-angst. Hoe ja, dat gaat is het zo. allemaal wel echt goed? Maken we dit echt mee nu, weet je? Ja. Ik denk, uh, binnen nu in twee weken moet toch wel echt uh, bekend zijn... of ja. het uh, in, uh, op de manier zal doorgaan die ze graag willen. Hè? Met honderdduizend man per per, uh, per, uh, per, race en, oh, per dag. sorry. En uh, ja, dan zal het zo... ...in een soort stroomversnelling komen... ...en dan zullen we ook veel meer horen... ...wat er nou eigenlijk gaat, uh, gaat gebeuren. Hè? Dus, uh, maar ja, goed... Uh, uh, ...het ziet er goed uit voor uh, Max... ...en uh, ja, de kans dat hij dit jaar toch gaat maken... ...is natuurlijk wel tamelijk groot. Uh, voor... ja, ja, zeker. En dat zeggen alle kenners ook. En, uh, het zou er wat zijn. Goed, hè? Nou, ja, als je één keer uitvalt en, en, en te wint... ...dan, dan uh, staat te weer bovenaan. Dus zo is het natuurlijk ook. Mm -hmm. Het is nog steeds dit bij elkaar... En, Louis Hemel, dus niet iemand die zomaar even opgeeft, volgens mij. Uh, Oké, okay, nou goed, dat was een beetje de Formule 1. Uh, uh, ik weet niet of jullie weten dat ook het EK voetbal bezig is. Wat is dat? Die ja, allemaal dat oranje, zijn, uh, ja, die ja, dat zijn ja. Ger, Ger en uh, Franke, uh, Hans. Die zijn geen liefhebbers, maar ik weet zeker dat er dan toch een hoogliefhebbers zijn. Dat klopt, het schijnt. geen het altijd uh, uh, lastige Noord-Macedonië. Altijd lastig, <laughs> altijd lastig. Ja, altijd lastig, zeker uit. <laughs> Speel ja, ook uit, ja. Speelde in Amsterdam, maar eigenlijk een uitwedstrijd. Ja, precies. Je mocht ook de oranje shirtjes niet aan. Nee. Maar in ieder geval, uh, ze hebben nu drie wedstrijden gespeeld, drie gewonnen, in Nederland. Maar het waren ook, ook geen, uh, geen tegenstanders van formaat, hoor. En, uh, denk jij ja, denk denk je dat Nederland kans heeft om überhaupt nee, te winnen? Nee, dat denk ik niet. Denk nou, ik dan niet. kunnen we er toch beter meteen mee stoppen. Ja, eigenlijk <laughs> Ja, ja je is een beetje spanning moet je opbouwen natuurlijk. Ja. ja, dat is ook waar. Als we een beetje, een beetje pech hebben, dan komen ze tegen de nummer drie. Want ze spelen tegen een nummer drie. En het is nu niet helemaal bekend wie daar, wie daar precies bij zit. Nou, Duitsland is een kanshebber, geloof ik. Hè? Maar die ja, heeft. Duitsland, de... Portugal of Frankrijk. Ja, dat hangt allemaal van de laatste wedstrijden van de komende woensdag van morgen. En uh, dan is pas bekend tegen wie Nederland gaat spelen. Dus ik ben in ieder geval. Uh, we hebben een uitwedstrijd, Want we moeten naar Budapest... Maar daar uh, worden ze gevolgd door zo'n 10.000 uh, Nederlanders waarschijnlijk. Nou ja, misschien is het dat je het dorp wel een beetje feest uh, wordt dan. Maar de kans is ook groot dat ze uh, niet verder komen dan die achterfinales. Uh, ik vind de zandvertong wel meevallen in de gekte, hè? Ja, je ziet het in de halve straat een beetje met die kroegen en zo, maar uh, ja. het kwam natuurlijk ook uh, door die coronamaatregelen. zaterdag uh, worden die verruimd, hè? en uh, ja, dan mogen ja. Er waarschijnlijk wel mensen gaan kijken, dus ik verwacht zondag in jouw straat, uh, Ger, toch een, een gekke huis. Oké, okay, nou dat is alleen maar leuk. Ga je dan ook met een oranje vlag uh, zwaaien of met een juichkever rondlopen, Ger, of niet? Ik heb een juich gekeken. Ja, Hans wel. Hans heeft wel een jou gekeken. <laughs> ja, ja, ik heb liever een stuk ja gekeken. <laughs> ik zie uh, ja. het wel maar maar ik pas net. <laughs> Oké, okay, jongens, nou ik zou zeggen, uh, succes verder. En, uh, dank je, dank jij, dank jij ook. Van, de volgende week. Goed zo. Bedankt voor deze update, hey. hè? Sorry? Bedankt voor deze update. Ja, geen ge ge probleem, hè? Geen probleem. Oké, okay, jongens. En jongens, uh, uh, spreek, spreek je volgende week. Ja, ja. Bye, Hans. Bye. Hoi. Suikermijn. Nou, het is een heel bijzondere tekst he. Ja, dat het is een dat bijzondere zet tekst. Suiker mee. Wat, wat is suiker mee? <laughs> Daar hebben we natuurlijk allemaal onze eigen gedachten bij die we hier live op dit radiostation niet kunnen uiten. Dank je. Mooi gesproken. Jongens, ik wil toch even uh, iemand enorm feliciteren, want mijn uh, goede vriend uh, Mike Koopman is opa geworden. Ja, mooie. Ik het heerlijke nieuws ook ja. via jou natuurlijk deze ochtend. Ja, ja. Het, is, uh, het, is, het is mooi. Een, een nieuwe wereldburger. Een, een nieuwe wereldburger in Zandvoort. En, uh, nou, hij is natuurlijk ook. Uh, wij, zijn, wij waren al opa, Frank en ik. Ja. En, uh, nou, Ma nou uh, uh, uh, Jaap nog. Maar kom, uh, <lacht> Mike, doe nou eens je best. <lacht> <Mike? grijp> Jaap. Uh, Jaap? Jaap. Ja. Ja, Mike heeft zijn best gedaan. Dat was wel voor de luisteraars. Ja, dat is ook weer waar. Ja, uh, denk, nou ja, ik denk dat er voor mij helemaal niks rondloopt hoor. Nee. Uh, na Zaten. Oh, oh ja. nee? Nee. Over zaterdag gesproken. Ik had dus mijn fiets naar de firma Verstegen gebracht. Ach, naar, uh, ach, is het gelukt? Nou, ik, ik grapte altijd dat hij uh, uit de Tweede Wereldoorlog was. Maar er is nu vastgesteld dat hij uit 1932 is. Meen je dat? Die fiets van Mijn jou? Fiets, ja. ja. Die gietijzeren fiets. En ik moet zeggen, de, de fietsenman Rob, die daar één keer in de zoveel tijd... dus ja. gelukkig voor mij achter de persons geeft... en de, als geen ander verstand heeft van oude rijwielen... Nou, Rob Rob uh, weet er heel veel van. Die heeft de hele achternaaf uit elkaar gehaald. Ik heb daar deels ben ik daarbij geweest en... Uh, die had zo zowaar nog wat onderdelen nieuw liggen die vervangen moesten worden. Dat was natuurlijk wel behoorlijk uh, versleten na een uh, jaar. En uh, die heeft hij kunnen vervangen. En ik moet zeggen, het is een huza huzarenstukje, want hij fietst weer als, uh, als nieuw. Meen je dat nou? Dus, uh, maar het, staat dus, het bouwjaar staat dus in de torpedonaaf achterin. <tied> 1932, oh, ja? dat is wel uh, grappig. Ja. Het is uh, bijna 80 jaar oud, dat, uh, die, die achternaaf. Uh, ja, dames en van heren, ja, he, mijn vriend is, Frank heeft is, een fiets uit 1932. Want het is een uh, ja, bromfietsketting, bromfiets, tandwielen... en het grote tandwiel zijn ook allemaal gazelletjes... Hmm. uitgeslepen of, of gevraagd. En hoe vaak is hij al gejat? Nee, gelukkig wil niemand hem hebben. Daar ben ik heel blij om. Ik heb er wel een slot om. Maar ik had één keer had ik... Uh, ik denk, laat ik eens een keer gek doen... En een hele nieuwe fiets kopen, had ik uh, een soort terreinfiets toen met schokbrekers al en zo. En uh, die had ik een keer op vrijdagavond, waar we altijd plachten te eten bij Rudi Lamere in de Zeestraat, ja. tegen de lantaarnpaal al daar gezet, om volgens uh, bij het raam gezeten, wat een raamtafel die avond. Elke tien minuten naar buiten te kijken. Ja, hij staat er nog. Ja, hij staat er nog. Ja, hij staat er nog. En op een gegeven moment weg. <lacht> dus iedereen of iemand toch dat. Slot doorgeknipt en in een busje gezet en uh, ja. gejat. Dus ik dacht, nou shit. En maar ik, ik wilde altijd ook al zo'n hele oude fiets hebben. Die heb ik op een gegeven moment bij de Duitse grens gevonden. Van een boertje die had hem uh, opgeknapt. En uh, nou, deze, die heb ik dus al, uh, denk ik, vijftien jaar of zo bijna. En ik heb er nog een, later een bij gekocht, want je grijpt niet graag mis. Dus ik heb twee van die oude uh, jongens... <laughs> Maar heb je erg... die bij dezelfde bij dezelfde tent gekocht? Nee, nee, nee. nee? nee. En hoe, hoe, hoe Zijn er nog veel van dit soort fietsen? Je moet eens dus op marktplaats kijken. Dat ja? is echt ongelooflijk. Ja. Nee, ja. Ik wilde de 26 inch hebben, de kleinere wielen. En uh, nou ja, dat, die, nou, die vind ik mooier om te zien. En die zijn ook wel redelijk zeldzaam. Maar, uh... Ik zag laatst een fiets. Moet je maar Bright kijken? Oké, okay, Bright? Nee. Nou, Bright is een, een, een, een, een, een YouTube kanaal. Bright. Ja, YouTube kanaal. Oh. Waar ze allemaal uh, nieuwe gadgets en uh, dingen okay. laten zien. En er, er is nu een fiets zonder Spaken. Nou, dat is mooi te zien. Bright. Maar dat hebben die wielrenners toch ook al, of niet? Zonder Spaken? Ja. Oh, dat weet ik niet. Nou, dacht ik het wel gezien nou. te hebben, maar goed. Bright. Ja. ja. Hé uh, hey, jongens, no, no, heel, heel wat anders. Uh, de, de aanbiedingen voor bier, gaat, dat mag niet meer... Hè, voor uh, alcohol, alcohol, alcohol, alcoholische dranken. Dus 1 plus 1 gratis. 1 plus 1 gratis! Dat mag dus niet meer. Oh. En uh, nou, bij, bij Kruidvat nog wel. 1 plus 1 gratis! Dat mag dus wel nog. Ja. En, uh, maar gewoon, uh, zeg maar... De alcohol, de alcohol uh, mag, niet, mag niet meer. En in Drenthe... En jongens voor de laatste keer uh, uh, uh, bier in de aanbieding. En die halen 490 kratten op met een tractor. Goed, hè? <laughs> voor, aan de kassa moesten ze 6.003,49 uh, uh, euro 49 afrekenen. <laughs> Is dat goed dan? Nou ja, en die kwamen, met, die kwamen met een oplegger, met een tractor, met zo'n platwagen... En daar werden dan alle... Daar werd er niet het kampioenschap van Nederland op gevierd op die platte kast. Ja, ja. nou, in een gewoon weekend gaan er ja. wel eens 50 kratjes doorheen bij die gasten. Echt waar? Ja. 50, 50 kratjes. Zijn ze met 5000 man of zo? Nee, nou, ze, ze hebben een vriendengroep van zo'n 15 man. Oh. Heeft een eigen keet. Holy cow. Ja. En uh, ja, ja dat, uh, na, na een ruime maand zal het, zal het wel op zijn, <laughs> oh, wat En dan, uh, maar ja, het is in ieder geval. Uh, dan Gaan, het is gaan het, ze uh, er niet over de houtprijsdatum heen? Dat is maar, lekker. Het is uh, het merk waarvan wij de naam niet mogen noemen, maar begint met een E en met een, uh, een, een, een G nee, en eindig e e of rols. Ja, rolls? ja. ja. ja. O, klopt, geen hout. Ja. 25 euro. Ja. He, drie kratjes. Ja, maar dat ja. is ook in die, in die buurt... want het speelde zich af in Gramsbergen... en de brouwerij van deze bierbrouwer... die staat ook in het oosten van het land. Oh, dat dus verbaast mij ja, ook niks. Ja. Nou, ik denk dat dat ook een soort stunt is geweest. Tuurlijk, tuurlijk. Goed, maar wel een goed verhaal. En lekker doordrinken, jongens. En lekker doordrinken, jongens, want uh, daar gaat het om. Zullen we een liedje daarin? Ja, jou aan, uh, Geer. Ja, heel fijn. Hij wilde zeggen drankje, maar het is nog een beetje vroeg, he. Ja, nou, <laughs> koffie is ook een drankje, of ja, niet? Ja, dat dan uh, weer wel. Oké, okay. moet ik nou alles uitleggen? <laughs> <laughs> The system has broken Honey, with you not around I've been spending my time in the old town I sure miss you honey but you're not around but you're not around this Goed gedaan. Mooi, mooi, hey, ja. mooi het gesproken. Het is een beetje een, een donderdagavond applausje. Wat, wat dat gaat hoor. De, ja, want er komt ja, weer een bin. Uh, bij mij komt er donderdagavond. Een band langs. En wat voor band is het, ja? Uh, dat is een Amsterdamse rotterdamse band. En ze gaan hun tweede album uh, ten doop houden. Dat doen ze bij ons. Dus uh, ik vind dat altijd wel erg. Een Amsterdamse-Rotterdamse band. Ja, ja, ja, ze komen uit. Deels komt er uit Amsterdam en deels uit Rotterdam. Ik moet er niet gekker worden, Frank. En ik heb hem al ja. eens een keer als nummer hier uh, opgevoerd, dus uh, een van die uh, nummers. Ja, ja, ja, ja. Dan Moet je maar opletten. Dus, uh, maar goed, die, die komen donderdag. Nou, ja, is mooi om te horen. <laughs> um, ik heb even en, een uh, vraag aan jullie, want hè, uh, jullie zijn uh, toch wel enigszins gezettelde mensen in de mediawereld, hè? Nou, nou, nou een beetje. Nou ja, een beetje, ja. Uh, Vraag is: hoeveel mensen kennen jullie überhaupt? Nou, ik denk dat het in de duizenden loopt. Nou, ik... Denk jij niet? Ik, ik heb dat, dat je, over, je overvalt me, Jaap, ja, vraag. ja, ik durf er niet echt een schatting van te maken. Nou, ja. Er is uh, toch een onderzoek uit, uh, uit. Ja, er is een Heel onderzoek uh, daar heeft op uh, plaatsgevonden. En gemiddeld komen, uh, kom je toch uit op 540 mensen. Dus ja, iemand nou, kent die, die, 540 die mensen. Dus, ja, die, die red ik ook wel. Ja. Nee, meer. Ja, ja, ja. Me, me, ja. Ik denk het dubbele. Ja, en dan uh, wordt er ook uh, nog even verder uitgewerkt. Ken je dan ook mensen met een scooter of iemand die veganistisch eet? Of... Ja, ongetwijfeld. Ja, die ken ik ook, ja. Ja. ja. ja. Maar, ja. wat schiet ik ermee op? Niks. Geen pri prijs <laughs> oh, of zo? Niks, nee. Want <laughs> het gaat mij eigenlijk om het feit uh, of je zoveel mensen kent. Uh, ja. Daar haal het mij om. Ja. Hm. Nou, die kennen we dus wel. ja, ja, daar, nou, ja, ja als we wel. wij in Zandvoort rondlopen, dan worden we ook om de of aangehouden. Ja, niet alleen Zandvoort. Ik ken natuurlijk ja. vanuit het gooien heel veel mensen. En, ja. En, uh, en, uh, ja. ja, ik vind het wel wat hebben ook. Als je door ons dorp gaat... dat je iedereen tegenkomt... Ja, en hier ja, een praatje, daar een praatje... of een bakkie, ja. Of, uh, ja. ja, Enorm gezellig. Dat vind ik Ja, ja Dat ik is dat heel gezellig. Ik heb wel eens dagen dat ik uh, gewoon denk... nou, ik heb een uurtje ingepland. Nou, Dan uh, ben ik een halve middag bezig om uh, het dorp uit te komen. Dat, uh, ja. Kijk, dat vermeldt het onderzoek niet. Hè, <laughs> natuurlijk. Dus hoe lang je bezig bent om al die 540 mensen... Dan, uh, nou ja, goed... Nee, er is altijd op elke plek in het dorp wel iemand die je tegenkomt. Of, ja. of die jou kent. Of wat ook. Ja. ja, nee, maar het is gewoon... Ja. Ik had nooit verwacht dat ik het zo leuk zou vinden. Nee, want je hebt ook nee. een tijd gehad dat je het wat minder vond. En uh, ook wel wat minder was. Want ik denk, ja... Maar ik denk toch, als je, als je hier woont en, en uh, met de mensen uh, te maken krijgt... dat dat een ja. ander verhaal wordt. Weet je ja. dan, dan uh, En dat duurt... Op, bij mij heeft het een jaartje geduurd voordat je weer helemaal in dat... In dat, in dat Stramien zit, weet je wel. In dat, ja. Uh, en en uh, ja, ik moet je zeggen dat het wel heel erg leuk is. Is ook heel erg leuk, absoluut. Ja, en uh, mijn vader kocht een huis begin 1955 in de Van Spijkstraat Helemaal in het begin. Mm -hmm. uh, tegenover het uh, kinderhuis wat je toen had. Er zat nog één huis tussen op de hoek waar de familie Smit woonde. Maar uh, dat kostte toen... Mischof 11, uh, ja, 11.000 uh, gulden kostte dat toen, dat huis. En toen... Uh, <coughs> moest op een gegeven moment, met mijn moeder moest nog eens een keer... Uh, kort nadat ze het gekocht had, het huis uit. Want uh, er lagen nog wat mortiergranaten in de kelder. <lacht> en die uh, moesten toen, werd de straat afgezet en zo. En toen, echt? Ja, ja. Dan, moest, uh, dan hebben ze de, <lacht> de wel explosieve wel. opruimingsdienst... of hoe die dienst ook toen ter tijd heette. Die explosieve wat, uh, opruimingsdienst, heette ze zo toen nog uh, Nou ja, weet niet. En die moesten in ieder geval wat uh, mortiergranaten weghalen uit het keldertje. <lacht> <lacht> Ik weet niet of die daar... Die zijn er vermoedelijk neergelegd door iemand die zegt, God weet hoe dat daar komt, maar misschien wel mannen van Dolph. Want ja, de van een, een Dolf. aantal huizen was bezet in dit dorp. Ja. En ik geloof dat er ook uiteindelijk qua inwonertal... nog 250 iets van mensen mochten blijven hier in Zandvoort. Ja. En de rest werd geëvacueerd van ja. Ja. naar Haarlem en Heemstede en zo. Van, ik zoek het maar uit. En dus, maar goed, zo eigenlijk. Op die fiets. Op die fiets. Nou, is, uh... We hebben er natuurlijk ook weer, over fietsen gesproken... Een, uh, een oceaan bij Jaap. Heb je dat toch een beetje? Nee, nee maar vertel voor, voor wat... Uh... Nou ja, we, hebben natuurlijk, we kennen al de Atlantische Oceaan, de grote of de stille oceaan... de Indische Oceaan en de Noordelijke IJzee, ook oceaan te noemen. Mm -hmm. Maar nu is er de Zuidelijke Oceaan bijgekomen. Dat is het gebied uh, bij Antarctica in de buurt... Ah, daar, wat ja. nu uh, zo groot is en, en zo bekend en uh, zo... Verschillend ook van de rest qua stromingen en biodiversiteit van andere oceanen. Dat het uh, de Zuidelijke Oceaan is genoemd. Dus nou, een oceaantje erbij kan geen kwaad, natuurlijk. Ja. En uh, ja, wij hebben natuurlijk voldoende in de Noordzee. Weet je wat het leuke ja. van jou is? Dat He? je gewoon met dit soort nieuws komt. Ja. Dat vind ik zo mooi. Ja. Ja, Daar zat ik echt kan, op te wachten. Kan nog wel show van. Ja. ja, ik denk, nou, ja, goed. Ja, ja. Ja, je, je weet het ja. niet, maar dit is toch wel heel erg. Ja, ik voeg ja. Jennifer deze Jennifer nou, toe aan het uh, aantal oceanen wat ik al ken. Dan voeg ik dit uh, in het rijtje toe. Nou, die die, is goed die goed, je ja. meteen uh, nummers van raccoon gaan draaien. Nee, kom zeg. Uh, nee, ja, nee. Nee, ken gaan we nou. iets draaien nog, denk jij? Of nee, ik denk ik niet. Nee, we, nee. Nog, <coughs> we nee. hebben nog vier minuten dus. Uh, nee. Maar dit vind ik ook wel, uh, wel een heel uh, leuke. Uh, want... Ja, op een gegeven moment, als je een hartafval krijgt... Ja, dan wil je toch zo snel mogelijk in het ziekenhuis uh, terechtkomen. Nou, ja, in ieder geval ah, overleven. Ja. Nou, daar dacht uh, een 38-jarige man ergens in Amerika... die dacht er toch iets anders over in dat opzicht. Want die kreeg dat, maar die had gewoon de ambulance gestolen... en uh, zichzelf naar het ziekenhuis uh, gereden. Dus. Oh, ja. nou ja, dan kan je in elk uh, geval maken van uh, uh, zwaailicht en uh, akoestische ja. signalen ja Dat helpt natuurlijk wel. Maar ik dacht dat je ging vertellen dat hij zichzelf ging reanimeren. Maar dat heeft... Het... <laughs> nou ja, dat zou, dat zou dat wel, wel heel erg mooi zijn. Nee, maar hij heeft het, uh, heeft het uh, gewoon uh, eigenhandig uh, gedaan. Dus ja. verbazingwekkend in de medische ja. wereld. En uh, dat er ook nog een coureur bestaat... die dan op een gegeven moment ook een ambulance kan besturen naar uh, een ziekenhuis. Ja, ja. ja. ja. ja. ja. ja overigens ook, ja. ook opmerkelijk dus vond ik uh, ja. Ja over ziekenhuizen gesproken. Wat vind jij van de redpost aan de Zuidboulevard? Gaat dat ding dan ook ah, komen of niet? Heb je er nog ja, iets van vernomen? Ja. Uh, dan komen we weer op een gevoelig zandwoordspunt. Uh, uh, je, je kan het wel aan de politiek toeschrijven. Maar je hebt ook natuurlijk nog de inwoners zelf... die uh, massaal bezwaren ja. lopen te maken... Ik lees het meteen hè, in het stuk ja. zelf van, van op een gegeven moment het ambtelijke stuk. Dan, dat kan je vinden. Ja. En dan zegt men gewoon... Ja, het gaat nog even een jaar of wat uh, lopen als al die ja. bezwaren zijn af, uh, af, uh, afgerond. Ja, nou, en dan denk ik... Joh, het uh, gaat om uh, de arbeidsomstandigheden van die mensen die daar op, uh, op die post zitten. Het ja. gaat ook om de veiligheid van onze gasten die in die zee liggen te dobberen. Bij wijze van spreken. En als dan op een gegeven moment... De ruimte niet goed is, ja, ja dan vind ik ook dat je daar wat aan moet ja. doen. En dan moet je niet uh, gaan zitten mopperen. Ja, maar waar zit dit en waar zit dat en pam. Ik denk dat je op een gegeven moment moet je wel door gaan pakken, want dat uh, is allemaal zo stroperig ja. als, uh, als, uh, als net. Ja, als het net zo slagvaardig wordt behandeld als uh, de Watertorenproject, dan hebben dat we daar een aantal jaren niet slagvaardig. Dus, dus, uh, maar goed, dus de bewoners van de Zuidboulevard hebben toen ter tijd wel het uh, proces verloren, helaas van tegen die uh, beschuitbus die ze daar gebouwd hebben... op het voormalige Ed Franse ja, terrein. Ja, hm, ja beschuitbus. Dat, dat, dat appartementencomplex helemaal aan het eind van de Zuidboulevard... Ja. in de lus. Ja, die ronde. Ja. Maar ja... Ja, maar, uh, ja, heb ik ja dat, is, dat is ook wel gedateerd, hoor. Ja. Er stond nou, laatst in te kopen en toen dacht ik van... nou, ik ja. vind het een hele hoop geld... voor uh, dat ja, waar ja. nog een verbouwing tegenaan moet. Ja goed, maar je woont... en dat betaal je natuurlijk op het mooiste punt van de wereld... als je van de zee in de duinen houdt. Laat ik als je de van de zee in de, de duinen houdt. maar ik heb, ik, Zomers lijkt me dat heel erg leuk... maar zwinters kijk je de hele uh, dag in een zwart, nou ja, zwart gat. Ja, dat had mijn moeder dus ervaren... toen nou, we ja, aan, aan de Zuidboulevard ja. gingen wonen. En mijn vader kocht het huis ook ergens in het voorjaar van de zomer... als ik me goed herinner. En uh, de eerste winter... ja, mijn moeder had zoiets van... ik zit hier de hele dag tegen die grijze bende aan te kijken. Dus daar moet je inderdaad uh, voor in de wieg zijn gelegd. Ja. Maar ja... Uh, jij vond het wel mooi, hè? Ja, ik, ik vond het prachtig was het mooiste huis dat we ooit hebben gehad. Zuidboulevard. Ja. Mensen die er nu wonen. Mijn vader kocht van Waslander. En die uh, hebben daar gewoond. Op een gegeven moment heeft mijn vader het verkocht aan Van Gellekom. En die hebben het weer verkocht. En er staat nu een soort... Uh, ja, ze hebben een heel modern... Uh, huis van gemaakt. Ze konden qua funderingen niet heel dol doen, want ik heb begrepen dat het wel een must was dat die fundering goed deels intact bleef mm -hmm. en niet uh, te veel mocht worden uitgebouwd als ik het goed heb begrepen. Maar die hebben daar een heel modern pand neergezet. Ja, ja, soms vind ik die moderne dingen als voor de eerste keer is, die denk ik, oh leuk. Maar de week daarna vind ik het alweer erg vrijselijk. Ik ben ja. zo'n modernist natuurlijk. En Jij houdt eigenlijk de, de, meer van begin, paard en wagen en noem maar op. Begin van de Troelstraatstraat staat nu ook een nieuw uh, uh, pand. Hebben die wel eens gezien? Hebben heb nog niet gezien. Waanzinnig mooi. Wat? Is oh, het begin van de, de Troelstraatstraat? Ja. Ja. Okay. Of het eind. Zeg maar richting, richting Zuidduinen Of richting Dorp. Richting Dorp. Oh, okay. ah, richting, ja. dorp. Ik richting Dorp aan de rechterkant. Oh, Prachtig. Kijk, kijk. Echt zo mooi. Uh, ja, ik hou daarvan. Ik hou aan van de heren kistenmakerkant? Ja. ja, precies. Oh. Nee, aan de andere kant. Aan de andere kant, oké.